We gaan verder. Ja, geen minuut geen minuut moeten we ver, ver, verliezen voor iets anders. Uh. Okay. Het is echt de meest waardevolle tijd is door te brengen met zorgen. Dat zeg ik jullie echt. Maar dat komt dat stap voor stap we voelen. Ja? Want wat doet die mens niet om ...om in leven te blijven... ...voor welke... ...voor als je wil medicijn... mensen mens zou, zou naar... ...naar de Mars gaan... ...waar dan ook om, om een medicijn te krijgen... ...om... Ja, ...om beterschap te krijgen... ...en dat is zoger. ...absoluut zoger. ...men zal allerlei ontdekkingen doen... ...allerlei reizen maken naar... ...ik zeg het zo... ...allerlei reizen zullen maken naar... ...programma's maken in een kosmos... Het zal al dat opleveren, dit opleveren, maar dat zal veel dingen opleveren, maar de redding, vergeet het maar. Alle pro programma's wat met de kosmos te maken zullen hebben, zullen misschien wel nog leiden tot betere mobieltjes, andere dingen, hè? betere communicatie, maar redding, <laughs> nee, redding niet. Redding alleen, wat hier ligt, niet, geen ander boek in de wereld, Zoger en natuurlijk de chaim de boom, de slevens, als ik zeg het jullie, dus probeer het zo so aan te grepen, en je zal zien dat het niet moeilijk is, alleen, dat komt wel. Dus, uh, de, de laatste regel, uh, linkerkolom, TET, pagina TET, de regel 26, na de punt. We zullen je 1 bij Arie en dat is, dat is het geheim, dat er in Arie is er niet meer dan de eerste regel, rechter kolom, de volgende pagina juist, is niet meer dan alleen maar ketter en hochma. Ja, zoals so we dat geleerd uh, op de tekening 51, herinnert u nog, we hebben veel daarover gehad. We weten het al, in, all in, in Arigampin, alleen maar van het zuid. is alleen maar, dus gochma van het zuid, partsoef Chokma van het zuid, zijn er alleen maar <coughs> ketteren Chokma. alleen in het hoofd, alleen maar, berosho, zo zegt hij ons, berosho in het hoofd, uvina, <coughs> Yatsa, laguf, terwijl bina, is uitgekomen in het lichaam. Alles wat buiten het hoofd, het lichaam. Dus de plaats waar heset gora, heset gora, tiferet is dat is lichaam. Boven lichaam. Kunnen we zeggen. Punt. We Niemca. Twee. Ata. She hasi ya, she hi, hei tata av. Malchut. Kijk nou wat hij zegt. En we Niemca. En het bleek dus we vinden, we kunnen ook zeggen, we vinden dus, of we het bleek dus, okay. twee ata new, she ha dat de asiya, ya, she a, maar goed, let op, drie, drie, dezelfde drie begrippen heeft die dan op een rijtje gezet die allemaal hetzelfde zijn. Kijk, dat nu, twee Asiya, de asiya, dat dat is, he ta. a. De onderste letter H hey, van de naam van de Hawaïa mal goed, zeg je nog mal goed. Hetzelfde, drie, drie op een reetje. Allemaal hetzelfde, alleen van een verschillende perspectief gezien. Eh. Uh, kodemet. Voor, vooraf gaat. Voor, vooraf, ja, vooraf. is. Drie. lishmia, Die vooraf is aan het Shmia. Shmia is horen. Dus asia, ja, dus het doen, asia is het doen, ja, welke asia, asia is het doen, ja, ook de wereld van doen, dus echt, dus het doen is nu voorafgekomen, voorafgekomen te, st voor, te staan, van, ja, voorop, voor, de, voor, de, voor het horen. Want horen in het hoofd is? Is ja, bina. Ja. Horen is bina. Ja? oren is de plaats. Horen is de handeling, de krachten die in de oren zijn. Ja, of door oren uh, ja, uh, tot staan. Het is huh? dus eigenlijk ook voor het scheppen. Voor de schepping. Wat bedoel je? Dus de schepping is bina. Oké, okay, maar we, we spreken nu in het hoofd. In, hoofd van van, in het hoofd van Arie Dat nu Malchut, en Malchut is Asiya. Of Malchut. Yeah? of Malchut is Asiya. Of het uh, doen. Wat is Asiya? Het doen. Dat het doen is gekomen uh, onder de Hochma te staan. En in het hoofd. En of, kunnen we zeggen, natuurlijk kunnen we zeggen, de P is gekomen. Kan ook. Maar, en de Bina is nu uitgekomen uit het hoofd. En Bina is Horen, ja? Horen. Dus, het Horen is nu ondergekomen te staan. Dan, dan het Doen. Ja? Oké. Okay. we dus doen, maar goed. Als ja, is doen. Is nu boven aan de wel ja, boven gekomen van dan het, dan het horen hij komt dus zo hij gaat het zo vertellen Shihibina, dat uh, het horen leshmiya het horen dat dat is pina, dus de malhoed of het doen is nu gekomen want asiya is het doen ja doen en asiya is dus gekomen nu uh, boven de binaten staan. Okay. Punt. We zijn sode, maar ze kunim. bij Tikunim. Tikun, Tikun, En dat is de, uh, het geheim van wat geschreven staat in de Tikunim. Tikunim van Zogar. Uh, vier. Tikun, welke tikun hoi? Nummer, zijn soort tikun, de correctie tikun soort tikunim kun... kun... van de zoger. Aparte boek bij de zoger hoort. Tikun, samengesteld tikun 69. En daar staat het, ani yeshina shniya vadaile kochma ayend shamp. Daar staat geschreven. Ani yeshina, er bestaat zo'n zo vers in de Shir Hashirim, in het lied der liederen. Ja, ik noem het niet meer hoofdlied, want staat wel lied der liederen. Kan je wel zeggen, en niet hoofdlied. Uh, yeah. Maar, en, en in het Hebreus is het Shir Hashirim. Beter nog dat te onthouden, Shir Hashirim. Dus daar staat geschreven, Ani Yeshina, ik ben slapende, zoiets. So en. Als je kijkt naar de Yeshina, dan zegt de Jikunim, zegt een dezelfde woorden als de volgende word, het volgende woord. Het volgende woord is shnia, dezelfde letters. Alleen anders, ja, alleen de Jut. kijk nou, de Jood is gekomen met het volgende woord. Waarbij, kijk eens, naar, kijk naar de tekst. Dus de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde woord. En vierde en vijfde woord. Kijk okay, nou, dezelfde letters. Hetzelfde letters, alleen die jood is gekomen, zie je, van de eerste plaats naar de derde plaats. Maar dat is precies hetzelfde. Nou, de, in, de eerste, in het eerste geval heet, betekent dat ik ben sla, uh, slapende. Ishena, is slapende of slaap. Of in slaap ben gevallen. En het volgende, volgende woord is, betekent de tweede. De tweede. Wat betekent dat? En ani betekent ik. Dus ik ben slapende, of ik slaap. En, het, en dan zegt de dan zegt die, tikoneizogger, die zogger, dat gaat verklaren. Wat betekent dat? Waarom, wat is de verklaring? In het boek Shir Hashirim, dat is helemaal de hoogste, het hoogste document van het geestelijke. Wat, wat niemand kan eigenlijk, één in de generatie kan het ontcijferen soms, en, en wie kan in onze generatie dat ontzeveren, laat me dat zien maar ja, er waren generaties, waar wel waren mensen, één in de generatie die dat kan, dus wat doet Zorger ons? Zorger gaat ons dat onthullen, dat. de hele bedoeling is niet om dat om geheimzinnigheid uh, aan, uh, aan te houden, of uh, geheimzinnig doen de hele bedoeling is om te onthullen want van boven wil men dat wij woorden, zien zienden woorden en niet slapende. Eindelijk? Daar staat ook geschreven, kijk, Ani Yeshina, dus ik was slapende, eigenlijk staat het hier. Dus ik mal goed, ik en ik is altijd mal goed, onthoud het ik. Waarom is het ik mal goed? Kijk naar het woord ik, Ani, kijk, Ani, Alef, Nun, jud. Kijk, elk woord is vol van geheimen. Als we gaan leren echt, Kabbalah en een beetje Hebreus niet veel, maar zullen we zien hoe geweldig het is. Ani betekent ik. Ja, dat is de eerste, het derde woord van de regel 4. Ik is een zekere identificatie, ja of niet? Ik betekent, als iemand bewust is van ik, betekent dat het al een soort begrenzing is gekomen aan iemand. En dat is dan malgoed. Malgoed heet ik ook. Ik. Ik betekent begrenzing. Ik kan zeggen dat ik ben. Waarom? Dat ik ben. dat Ik voel mij begrensd. Daar waar ik mij begrensd voel, voel ik zeg ik dat ik. En als je dat eerste woord van de Annie. Zie je dat? Iedereen ziet het woord Annie. Dat is het uh, eerste woord na de komma van de regel 4. En als je nu uh, de letter. Uh, Jude in het midden plaatst. Dus alef in plaats van alef nun Jude. Jude ga je in het midden, midden plaatsen. Dan heb je dan, ja, dan Jude. En waarom Jude? Later komt het wel. Dan wordt het één. Eén betekent niets. Niet, niet bepaald. Absoluut niet. EIN. Eén betekent. De betekenis is niets. Of niet bepaald. Of on, onbevattelijk et cetera. En dat is ketter. Dus in dit woord zitten twee. In het woord ani, ani, in, zoals het nu is, dat is dan de maal goed. En als het juut in het midden komt te staan, dan is het ketter, want dat betekent met de betekenis ook één. Net zoals één sof. Er is geen één, er is één. Duidelijk, wanneer het nog niet, waarom het in de ketter natuurlijk zit, ook alles maar in de ketter zit het alles nog in de vorm van, uh, dat het nog niet tot onthulling gekomen, nog niet uitgekomen. En Malchut is wel iets wat al begrensd is, dat is Ani. En daarom kijk nou wat in dit vers van de Shir Hashirim staat geschreven. Ani yeshena zegt de Malchut, ik ben, ik, ik was slapende. Eerst, wat betekent slapende? Ik was eerst de dien, ik stond alleen eerst in Dien, ja, op de plaats van Dien, ja, van Dien de plaats waar gestrengheid was, waar ik absoluut geen licht kon ontvangen, zij zegt. Daarom zegt ze, ik was slapende, maar, maar in haar, in haar slapende, zegt ons, vertelt ons de Zoger, de, de, de, de Tycoonim van Zoger, dat is een boek wat nog nog, zeg het verduidelijk de Zoger zelf, ook geschreven in, de, in het Aramees. Ook net zo oud is als, als de Zoger zelf, maar dan is het het laatste boek wat apart staat van 21 boeken van Zoger en nog nooit iemand heeft een commentaar daarop geschreven. Ook de Jehoede aarslag heeft het niet geschreven, commentaar daarop. Het is ook een in het Aramees. Ondertijd is alleen voor, voor hen die dat al daar die, die wel dat wel aankomen, die kunnen dat wel. Natuurlijk ook overal wordt het geciteerd natuurlijk. Maar echt dat te lezen. En bij ons staat het op de site. Natuurlijk in het origineel. Beel als document. Het komt alles, komt de tijd. Maar verder zie je dat we gaan niets meer anders leren. Dat komt stap voor stap, stap voor stap, duidelijk wordt. Alles zal brengen dat, alles heeft het met zichzelf, zal het met zichzelf meebrengen. Kijk nou, dus de Ani Jeshina, ik ben, ik ben, ik was slapende, net zoals, Malchut op haar eigen plaats. Ja, hoe? Mal goed op haar eigen plaats, was slapende, was dien, was, kon geen kant uit, kon niet licht ontvangen, was niet, niet mobiel, niet, ja? niet creatief, ja, Net zo even min als de ego in onze, in onze wereld, onze ego egoïsme. Die kan alleen ons, die zorgt alleen dat we meer ontvangen, of meer ontvangen alleen van deze wereld. Maar geen beweging zit. En de, en de creativiteit komt door, het begin van de ware creativiteit komt door jouw innerlijke, door de innerlijke inzet om de malgoed van de dien te brengen naar onder de gogma. Oh, dat is het begin van woording. Dat is de mens. Dat is het begin van de mens Ja, En dan ga je. elke situatie moet zo zeggen. Kijk nou wat hij ons vertelt. Ik was slapende. En dan zegt ons de tikkunim. Schnee Precies dezelfde the woorden. Maar dan zegt hij dat. schnia betekent de tweede. Ik ben nu de tweede geworden. Ik was wel slapende. En nu ben ik de tweede geworden. Wat is de tweede geworden? Omdat zij onder ketter is natuurlijk, onder de ketter. Ja, samen, zij staat nu, ja, maar zij staat nu links van de Gochma. Zij gaat nu, nee, ja, Gochma is mannelijke. En de linker, zij is vrouwelijke, zij is links van hem. En boven hen staat alleen maar ketter. En nu ben ik op de tweede plaats gekomen. Ik ben in de finale nu gekomen. Begrepen? dat? Dat is wat hij ons vertelt, die, die zoger ons vertelt. Wat Daile Gochma zegt... zegt zegt de ikoniem, natuurlijk dat de tweede, de tweede, voor, uh, met, ja, beide gogma, want voor hen staat ketter, ja, en gogma, gogma is mannelijke en zij is links vrouwelijke, ja, <coughs> dan staat ze op dezelfde hoogte als het ware met gogma, en boven hen alleen, de zij is nu de tweede geworden. Dat is wat de correctie van waarbij dus de dien de, uh, is nieuw ja, yeah, de dien. Wat is de hele correctie? Dat de dien, de gestrengheid, is nieuw verzoet door barmhartigheid. De malchut, die slapende was, betekent die dien was, gestrengheid, die nu gekomen is, is in de bina of zeggen we dat boven de bina dat we niet, in in plaats, in plaats van de Bina. En dat betekent dat zij ook dus dezelfde eigenschappen verkreeg, als het ware, uh, als de Bina, waar de Bina stond. En dat was de barmhartige Bina. En die, die mal goed die gestrengheid, verkreeg in zichzelf ook de eigenschappen van barmhartigheid. Ah, dan kan het gewerkt worden. Duidelijk, barmhartigheid betekent licht. Duidelijk. Wat betekent barmhartigheid? Ook in onze wereld. Het is niets anders. Het is licht. De mens zichzelf instelt op de manier dat het licht naar hem toe, dat hij het gevoel krijgt dat het licht naar hem toe komt. Ja? En in het geestelijke betekent, als het licht naar beneden komt, dan betekent dat barmhartigheid. Als het licht van beneden omhoog gaat, dat is dien. erg belangrijk om dat te weten. Ja? Dus als het, om welke reden dan ook het licht uitgaat, omhoog gaat, dan is het dien. Dan is het, gebezigd wordt de naam Elohim. En alles, elke licht dat naar binnen komt, elke kracht van binnen komt, en dan is het van boven naar beneden betekent, van boven naar beneden, dan zijn gebezigd de namen van Hawaii. Ja? Is dat? Okay. Ki, vijf. Ki, Abba, ni taken, banukwa, anikra, Ani. Want Abba, hij bedoelt manlijke, het mannelijke. Uh, het is niet dat abba het kan wel maar het doet gewoon abba een mannelijke een beetje, beetje verwarrend, maar het, is, het lijkt wel Maar het is niet zo ki abba want de vader wordt niet teken, wordt ingesteld of gecorrigeerd Benukwa, met nukwa, hanikra ani welke nukwa heet ani ik Heel? dus de chogma abba is chogma in links hem, kom, bij hem komt de malgoed, die stijgt op. Wat betekent stijgt op? Die verkort haar wens, wens om te ontvangen. Waarom? Waarom moeten zij op, opstijgen omhoog, de noekwa of malgoed? Om haar wens kleiner te maken, waardoor, het is niet haar bedoeling om, om dat, het is alleen maar correctie, alleen maar om tijdelijke, tijdelijke dingen om zichzelf te corrigeren. Want de hele bedoeling is te ontvangen. Maar zij gaat zichzelf haar klein, wens kleiner maken daardoor. Om. vanwege, om de, om, om de reden dat zij een eh, lagere wil graag eh, overeenkomen naar regenschappen met het hogere. Want de bron is hoger. Eigenlijk. Een lagere streef naar omhoog. Net zoals je kaarsje en kaarsje aanzet. Altijd leek, altijd keek het vlammetje, altijd omhoog. Ja of niet? Waarom niet aan de zijkant? Links of rechts? Altijd omhoog. Ja, waarom? Vlam is een zeer, zeer dunne, dunne, dunne materie. Erg dunne materie wat erg speciaal is. Ook een vorm van dien, met tegelijkertijd een zeer belangrijke vorm. En die ook streeft altijd omhoog. Kijk, streeft allemaal net zo omhoog, zonder enige beweging. Alleen maar omhoog. Streven alleen maar omhoog. Dus wat zegt je dan? De Abba, niet te ken, is ingesteld. Benukwa, medenukwa Die heet Ani. Uit, uit, uit het vers. dat vers. Ik ben, ik ben, ik ben, uh, ik was slapende. En ik ben de tweede nieuw geworden. We ze zijn komo Abba. En die Nukwa is nieuw geworden. Als Abba, als de Chochma. Als de ja, als Chochma. Waarom? Op dezelfde hoogte gekomen. Die noekwa is gekomen, die malgoedkomp, is gekomen op dezelfde hoogte als chogma in het hoofd te staan. Le sfera's niale ketter, en zij is geworden tot de tweede sfera, of één op, op de hoogste. En men zegt zo, de tweede sfera van de ketter. Ketter is de hoogste sfera, en zij is nu geworden tot de tweede sfera, want zij staat op dezelfde gelijke voet als de gogma, als mannelijke. We dores, en hij en hij uh, ver, en hij is hey, die zogar, zorg, die die kun zorg. Die jeshina, die, wat jeetje want het woord jeshina. Dat betekent ik, ik ik sleep of zoiets ik sleep. Die dat is het woord ik sleep yeshina, dat zijn de letters. 'sniya', Alleen het jut is nu gekomen op de derde plaats. Ja, 'sniya'. Ja. We, Ani. En dus ik ben de tweede geworden. We, Ani, Yeshina. Ja. Kmo. Acht. Ani, 'sniya'. En wat staat daar in de Shira Shirim, in het Lieder-Lieder? Ani, Yeshina ik ben, ik sliep, of ik ben, ik was slapende, is net zo so, als dezelfde, alleen dan andere letters, andere, uh, andere plaats van die letter U, dan wordt het acht, ani, ja Ani blijft ik blijf want ik ben, maar goed, ik bleef. Ja, ik. Ani, ik bleef. Ik bleef, maar goed, blijft waar dan ook. zij is nu gestegen naar de O, o, naar de tweede plaats. Maar zij bleef, maar goed. Dat Annie bleef. Maar dan is zij veranderd in Schnia. In haar zit die verandering, de mogelijkheid en de correctie. Wat we hebben gezegd. In de naam zit alles. Dus in die pr predicaat van haar dat ik ben slapende, zij slapende, zit in haar de correctie. Dat maakt haar wakker. Zie je dat? Slapende, Yeshina, de malchut, de eigenschap van malchut is Yeshina slapende. Mm -hmm. En wanneer zij komt in het oog, in de ogen, dan wordt zij wakker en ziende. Wat betekent dat ziende worden? So, bij ons ook gezegd, woord ziende, alsjeblieft, woord wat Hoe moet je ziende worden? Breng dat ding, dat ding wat niet ziet. Maar goed van jou, dat begrenst jouw zin, breng dat naar, naar de ogen en dan ga je zien, ga je, ga je zien. Dat, hoe, kan, hoe kunnen we dat zien, Eindelijk. Waarom kunnen we niet zien? Waarom kunnen we in deze wereld niet, de waarheid niet zien? Want onze ego die beschermt ons, tegen de waarheid, Eindelijk. want de wens om te ontvangen van, voor, voor, voor zichzelf. Die maakt de baas in jezelf. Die speelt een baas, de meester. En die wil dus niet, absoluut niet geïnteresseerd in om jou, of, of, of, of zeg ik jij ja, ja, ik iedereen van ons, om jou de waarheid onder ogen te laten zien. Want dan kan die niet zien, kan die niet ontvangen van jou. Want als je waarheid, waarheid, betekent dat jij gaat geven. En de, ja, de eigen liefde, hij heeft absoluut niets aangeven. Haat het woord geven. Waarom? Dan kan het eigen liefde niets van jou meer zuigen. Ja? En daarom. Dus dat is wat hij ons vertelde. Kijk nou ook een enorm geheim. Ja? Dat, is, dat de malgoed die komt. Die komt in de gogma. En de gogma is ogen zien. Dan wordt ze ziende. En dan wordt ze niet meer slapende. Zie je dat? Hoe zit het in deze taal direct de weg? naar de correctie, kijk, slapende, dat is de, de de ja, slapende is de, eigenschap van de macht ja de, En dat woord in dat woord slapende zit ook de, de weg naar de correctie, naar de correctie, naar de reding van de slapende. uit de slap slaap hoe kan de, er gered worden? net zo. So, hoe kan de mens gered worden uit zijn slaap? Net zo so als de mal goed. Ja, die moet dan, die moet dan komen. Op de plaats te staan. Van de go gogma. Dus nacht. Naast het gogma. En dan ga je ook een licht ontvangen. Van de gogma. Van het mannelijke. Gogma. Ja. En gogma is mannelijke. Die is licht gogma. En dan krijg je gogma. Krijg je nee Nu. Ayensham. Ziet daar. Maar we hebben dat. Ge geleerd hier. De regel 9 Umichamaat. Kijk nou wat je ons vertelt. En vanwege het opstegen van de malchut, en nu gebruik je het woord malchut en niet het heetataai, niet de onderste letter he van de naam van de Hawaïa. Alles heeft zijn reden natuurlijk. En vanwege het opstegen van de malchut naar de plaats, dat heet. Nikwee, Nikwe, dat zijn openingen. Hij naam, van ogen. En we hebben dat gezegd, dat dit genoemd, dat ogenkast, uh, ogenkast, of ogenkas, zo. Dus, in de, ja, die nimtak dat nim ka, is zij daar zeer, de magoed dus, is, is zij daar zeer ver, verzoed. Ja, want goed, wat betekent verzoet? Zij was gin, gestrengheid. Bitterheid. En zij is nu daar verzoet geworden. Ja. Net zoals water, kan ook, zoet water, is heel anders, kan je drinken, kan je dat, eten. En, en geen, en iets anders. Dat is ook een veredeling van water. Zo ook hier veredeling van, uh, uh, van die malgoed. Vinoasta, ruia, acharka, halod, elf, ulegalbiş, abovoi maïlaín, en ze is geworden geschikt daarna om op te steken ulegal elf, ulegalbiş, en om uh, te bekleden, abovoi maïlaín, de hoger abovoi Een beetje vreemd leek het ons. Hij had verteld ons dat hij komt naar de Arigampin, ja, dat die Nukwa, maar goed, nu, kwam nu naar Arigampin, ja, in het hoofd van Arigampin. En nu zegt hij dat zij wordt dan, daardoor, dat, daardoor, door het, door, zeg ik dat, door het, door het, door de veredeling van haar, dat zij wordt geschikt om daarna op te stegen naar Abu Yimah, dat is toch, toch lager? Huh? Oké, okay, maar dat is onder, dus dat, is het, dat is dan in het lichaam van, Ari, van Arigantin toch wel. Ja? Dus hoe kan dat ze dat opsteken? Ah, dat is, hij doet het ons ook een beetje zo, dat we een beetje leren gebruiken, onze, wat, we, wat we kunnen. Als goed steekt naar, naar, de, uh, naar het hoofd van Arigantin, dus ze wordt onder de gogma, onder de gogma te staan. Dat betekent niet alleen dat het alleen maar één, dat alleen maar dat is het geval, dat het geval is. Dat betekent dat in elke, in elke deel, in elke partsoef, precies dezelfde plaats plaatsvindt. Het is niet alleen dat in de. Oké. Okay. Let op, ja? Dat erg goed belangrijk, dat weet goed kunnen weten. Dat niets gebeurt er in het algemene wat niet gebeurt in het, in het bijzonder. Dus on the, on precies. Huh? Precies, natuurlijk. Want kijk. Als, nu, hij vertelde ons waarover, waarover goed opletten. Dat is belangrijk. Want uh, als hij ons vertelt dat de malgoed stijgt op naar, naar het hoofd van Arijanpien. Over welke malgoed spreekt je? Natuurlijk spreekt je over de malgoed van de Arijanpien. En ja, niet spreekt je maalhoed over maalhoed van de. Van de etc. aan Pien, etcetera. dat is een heel andere regio. Zijn alle andere hetzelfde, natuurlijk, overeenkomst naar krachten, natuurlijk. Maar het is een heel andere, andere story, duidelijk. Daar, de leden bijvoorbeeld, bestaat onder Arigampin. Wat hebben we nog onder Arigampin? Hebben we maar ja of niet? Hier is dat onderste gedeelte van uh, Bina, ja, de hele partsoef. Dan hebben we nog Zerampin, Z Zon hebben we. Nou, hij, iedereen heeft Malgoed, zijn eigen Malgoed. Dus wat hij ons vertelde eerst, dat de Malgoed... Steeg op naar de, boven de, in het hoofd, in de plaats van de, van de Bina, die staan. Dan had je het over of, de Malgoed van Arikan Pin. Ja? Want eerst wordt gevormd in de, de wereld het Silut. Hoe? Eerst komt dan, oh, Artik, we hebben ook gezegd, we spreken, attik, zullen Dan komt de Arikan Pin gaat zich vormen en dan gaat Arikan Ari zich vormen. Als partsoef. En dan gaat hij dan voortbrengen, de volgende partsoef. Abou Yimad gaat hij voortbrengen. En dan Abou die gaan weer opbrengen, ongeveer, hoe zeg ik dat, uh, uh, doen ontstaan, zoon, etc. Dus van boven gaat naar beneden, duidelijk Dus wat ook hier is gebeurd, dat de malgoed van Arigantin steegt in het hoofd. Eigenlijk. En wat zegt hij ons verder? En dat is de eerste opsteging. Ja, eerst in het hogere moet het opsteken. Als het in het hogere opsteekt, dan hetzelfde gebeurt er met de lagere regio's. Uh -huh. Dat is wat hij ons vertelt. Eigenlijk. Dus eerst wat de wet wordt boven, wat de wet is boven, dat wordt ook absoluut direct met absolute uh, wetmatigheid de wet ook voor de lagere. Ja? Wat, uh, wat het boord, wat het, uh, wat directie, directie in de rectiekamer wordt. Ja, wordt uitgevoerd, besloten. Dat wordt allemaal de wet voor de hele fabriek, voor de hele Philips. Ja of niet? Ja, dus precies hetzelfde is het ook hier. In de Argentijn steeg stijgt de goed naar de plaats in het hoofd waar de hem binnaast stond. Ja? En daardoor wordt de verzoet, zij wordt verzoet, daar, ja, dat ik wat Jon zegt, zeer verzoet wordt. En dat maakt haar geschikt om nu ook bij de Abouayima, die daaronder staan, om daar ook precies op dezelfde manier, dat uh, die malgoed nu van de, ik zeg het niet zo, so, maar dit moeten we well, altijd zien, wat er boven is, ook zo so beneden is, dezelfde structuur. Dat malgoed van de ja, yeah, die stijgt ook weer op dezelfde manier, naar haar partsoeft, naar yima, die hebben ook dan, eh, dat is ook een tweepartsoefje, maar goed, dat is, die komt daar ook naar de plaats, want, op dergelijke plaats, in de aboehima. Duidelijk? En zeer en pin, zo'n precies hetzelfde, zeer heeft ook okay. precies hetzelfde, daarna maar, eerst de hogere doet, en daarna de lagere doet, direct, direct, daarna. Oké, Dat is wat hij ons zegt. Dat uh, zij wordt tien, na de komma dat Nasta, zij is geworden daardoor, roya, geschikt, acharka, daarna, la lot om op te steken, elf, olehalbies en te bekleiden, aabewi, maelayin. Zij zegt zij, dezelfde, net als ze gebruikt dezelfde, dezelfde maar het is maar goed. Maar alleen maar goed, uh, die dan in de. Natuurlijk, ze allemaal hebben zich verbondenheid met elkaar allemaal goed komen van, van maar op verschillende niveau. Oulka bel mogen, Oulka bel mogen en zij wordt dus en kan dan mogen ontvangen dus licht uit het uh, licht wat komt uit het hoofd. Shehem twaalf, mogen de haia ja. die mogen zijn van haia van het licht haia. Kmo imaila a net zoals ima ila a dus de bina ontvangt mogen de gaya. dus dat licht gaaien, betekent gogma, Zo gaat ook zij ontvangen, want zij is, komt op dezelfde plaats te staan. Dat is wat hij ons vertelt. Uh, punt 12 naar de punt. We hoe zoden Sihara 13 bij Ashlamuta. Dat is een Aramees. En dat is het geheim of de essentie van Sihara. Sihara is een Aramees voor. Maan, de maan, de maan. En uh, baslamuta betekent in volmaaktheid. Baslamuta, dus in haar vol, vol, volbrachte, volbrachte maan. Dus net zoals we zien, de maan die dan op de 15e 15 ja, 15 van de maand, ik bedoel in het Hebraïus alfabet, in het Hebraïus kalender. Je kan zien altijd dezelfde. Als je kijkt naar onze, naar onze site, we hebben kalender ja, op onze site, op de hoofdpagina. En als je ziet daar in elke maand, uh, wat, de, de Hebreeuwse maanden, dan zal je zien dat elke vijftiende van de maand, je zal zien dat altijd volle maanden wordt. Je hoeft niet, uit, je hoeft niet uh, naar buiten te komen, je moet weet precies hetzelfde als je dan de Joodse alfabet. De Joodse kalender opent en je ziet het wel. Nou oké, okay. je hoeft het niet te kijken naar buiten. Misschien wel slechte weer wordt misschien niet. En misschien de maan uh, een beetje verlaat deze, deze, deze keer. Nee, niet altijd. Op 15e zal zien, kom je naar buiten. En volgens de, de, de kalender, Joodse bedoel, ik, Joodse bedoel ik, universele kalender. Dan zullen we zien dat de maan staat in de volle, zoals je het, baslamuta. In de, in de volbreng, vol, volbrachte. Volbrachte Oké. Okay. Dat is ook bij ons verteld. En wat zegt hij ons? Dat is, zegt die, dat is het geheim van de maan die volbracht wordt. Dat is de volle maan eigenlijk. Ja? Dus, wanneer is dat? Wanneer die mal goed ontvangt licht van Gaia, licht van Gogma ontvangt zich. En dat betekent ook elke, elke maand, ook, dus, uh, cyclus, het cyclus van de maand, ja? dat is ook de malgoed. Mal goed is ook vrouwelijk. Ook heeft de, daarom is ook, heeft ook de ja? maandelijkse cycli. Het is precies hetzelfde. En daarom zie je dat op de vijftiende daarvan, zie je dat de, ma, de man is helemaal rond en vol. En rond is dan de volmaakte vorm, etc. En dat komt omdat ze <coughs> de uh, lichthochma ontvangt. Licht. Zodat wij leren dat nog wel. Dertien. Dertien nadat de O, en nu komt het. En daarom, bij het, tora, bij het schenken van de Torah, is het, dat, ja, dat, dat, dat feit, dat het volk Israël de Torah ontving, zie je, wat staat er hier? Dat heet schenken van de Torah, het is niet ontvangen van de Torah, maar het schenken van het tora. de Torah. De Torah werd geschonken aan hen. Interessant. Uh, levi Bamatan Torah, bij het uh, schenken van de Torah, of bij het geven van de Torah, doet er niet toe. Ik wat hebben Israël. Wat heeft Israël gedaan? Dat is onbegrijpelijk. Maar kijk wat hebben ze gedaan. Ze hebben vooraf lieten gaan het woord na se, lenishma hadden zij gezegd, na naasevenisch maar, hadden zij gezegd, wij zullen doen, en dan zullen wij horen. Wat betekent dat? Nou, nu begrijpen we wat de wat, wat bedoeling daarvan is. Yeah? Kijk nou wat hij ons vertelt. duidelijk dat, dat die Malchut, wat deed zij? Innerlijk, innerlijk wat deed zij? Zij plaatste, zij korter maakte hun wens, hun wens om te ontvangen voor zichzelf. Ja? Yeah? Zij brachten hun Malchut, naar de Chochma. En daarom hebben ze ook Chochma ontvangen, de wijsheid hebben ze ontvangen. Eigenlijk kleiner zichzelf hebben gemaakt. Ze kwamen, duidelijk wat het betekent, dat Nase, Nase komt van het woord Asiya, van doen, en dat is dan Malchut. En Lishma, Nishma betekent Horen. Dus zij plaatste doen voor Horen. Wat betekent dat? Zij plaatste de Malchut Boven de, boven de bina. Duidelijk. Ze brachten de al goed naar het hoofd. In plaats van de bina. En de bina lieten zij onder naar onder komen. Dat wat hadden ze gedaan. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden eigenlijk gedaan net zoals het in de scheppingsplan was. Uh, voorzien dat men moet zo doen. Dus zij zichzelf klein maakten. En zij verbonden zichzelf. dien, Verbonden zij met de barmhartigheid. Dat is de daad, en daarom hadden ze de Torah kunnen ontvangen. Dat was de reden, dat, rede, dat zij die Torah konden wel ontvangen, anders kan je niet ontvangen. Duidelijk? Ontvangen betekent ontvangen, hoe kan, kan, kan mal goed, hoe kan dan mal goed ontvangen iets? Alleen door zichzelf, wens kleiner maken, en opstegen naar de bina, de plaats van de bina. Dan maak je ze. waarom de bina is, licht. Dan kan je licht ontvangen. Daarom konden ze ook licht ontvangen. Dat is niet, uh, niet iets anders. Dus hij gaat ons dat vertellen. Wat betekent dat? Zij hadden gezegd. Na 7 is wij zullen doen. En dan zullen we ook uh, horen. Horen ook betekent begrepen. We gicht die moe asia lishmia. En zij vooraf lieten gaan. Asiya, het doen. An lishmia. aan het horen. Dat heeft zin voor mij. En alle commentatoren wat ik, alle commentatoren wat ik had geleerd. Ik heb de beste Torah nu zo'n dik. Met alle commentatoren die van de Torah, allemaal die zijn de grootste commentatoren. Misschien twintig, de beste. Echte echt van de giganten, echte van de goddelijke mensen. Ja, mooi, maar menselijk, menselijk gezien. Het spreekt niet, het is niet boven het verstand. Deilig. En men kan zichzelf niet redden door binnen de verstand te leren. Je kan leren de Torah wat je wil. Je kan al je leven leren de Torah, alles puntjes bij puntjes weten. Jij bent in deze wereld. Een mens gaat dood in deze wereld en alles wordt begraven met hem. Die krijgt geen redding. Duidelijk. Waarom niet? Jij leert de Torah... Volgens al die commentatoren, de mens wordt, natuurlijk krijgt natuurlijk een grote kop, een grote kennis. Je kan enorme lezingen geven, geweldig, prachtig. je weet alles uit zijn hoofd. Die hebben grote kopen. Maar redding, nee, geen redding. Waarom niet? Men gaat niet, men weet niet boven het verstand te gaan. Hun verstand is voor hem, dat is de maatstaf, hun verstand. En men kan niet het geestelijke penetreren voor geen geld. Of door geen verstand in de wereld kan men binnenrukken in, in het eeuwige. Zonder zichzelf, zonder boven het verstand te gaan. Deine? En dat is wat hij ons vertelt. Na 7 wat, wat het volk Israël had gezegd. Wij zullen uh, doen en dan zullen we begrepen. Prachtige commentatoren, maar het spreekt niet. Het geeft geen, geen reddende informatie die echt werkt. Kijk nou wat je zegt. Wat hadden ze gezegd? Ze vooraf, lieten vooraf het doen aan het, aan het horen. Dus mal goed plaatste ze in de plaats van, van de vooraf, voor de bina. Dat hadden ze gedaan. Ja, met alle gevolgen van dien. Ze dat daardoor, 15. zag hoe, lekabala Torah, dat daardoor werden zij het ontvangen van de Torah waardig. Niet door eigenschappen, niet door dat, niet door dat mijn, mijn va, papa, mijn ma, mijn bloed, mijn dat, maar door zichzelf op te wekken daardoor, dat zij mal goed, ja, van, van binnen. En zij stonden daar als één neffer, staat geschreven, als één ziel. Het hele volk stond als één ziel. Wat betekent dat? Natuurlijk, alles is in één. Torah spreekt altijd, altijd van één ziel. Van één ziel. Dat alle krachten in de mens, net zoals het volk Israël was als één, zo so dienen alle krachten in de mens. En precies dezelfde krachten zoals zij stonden daar met 600.000 man. Dezelfde krachten zijn er in de mens. Precies dezelfde zijn, absoluut net zo was het. Dezelfde hoeveelheid stonden daar zoals de plaatsen. Geestelijke puntjes, geestelijke, zeg je dat, kernpunten in de geestelijke lichaam, in het geestelijke lichaam van de mens. Ook 600.000, Duidelijk? En zij moesten ook fysiek, ook moest het ook zo gebeuren. Dus zij moesten, zij moesten, kwamen naar, naar Egypte met zeventig man. Waarom kwamen zij met 70 man? Uit het hoofd kwamen de zeven sfeer uit, net zoals op het boord werd geschreven. Ja? Zij kwamen naar Egypte. Wie? Het volk Israël, dus zeven Sferot van tien, in elke, kwamen ze naar beneden, kwamen ze naar Egypte. Dat ze waren inderdaad zeventig. De Torah spreekt precies hetzelfde. Het was inderdaad fysiek, was het zo. Maar de bedoeling is dat ze op precies overeenkwamen kwamen met, met, die, met die zeven. Kijk nou, zeven dagen van de schepping, precies hetzelfde. De dus zeven maal tien. Dat was Jacob, met zijn gezin kwamen ze naar Egypte. En ze konden nog de Torah niet ontvangen. Zij moesten zich nog tot volk maken, om absoluut in dezelfde verhoudingen komen te staan als in één mens, al die puntjes in één mens, net als de acupunctuur in de Chinese, ja, acupunctuur, weten ze precies, laten we zeggen, in, elke, in een voetje, ja, in een heel, ja, of in een voetje, kunnen ze precies jou aangeven, alle, alle organen die in, die in de mens zijn, lever zit ook daar, uh, hoofd, alles zit daar in het voetje. Zo, zo ook geestelijk is het 600.000 is het getal van alle puntjes geestelijke punten in de mens die licht kunnen ontvangen. En daarom ook vol het volk Israël, die 70 uh, Jacob met zijn 70 man, alles bij elkaar moesten komen eerst in Egypte dat zijn de kilim van ontvangst en daar moesten ze worden tot 600.000 mannen. Dus 600.000 zielen van verschillende soorten zielen hadden zij, 600.000 mannen, die elke man die had in zichzelf was van een bepaalde vonk van het licht wat in elke mens aanwezig zijn is. Dus zij stonden daar bij de Sinai, bij de berg Sinai, zij ontvingen de Torah, waarbij al die 600.000. Die vertegenwoordigde allemaal één ziel, en daarom staat het ook geschreven in het Torah, één nefesh, als één nefesh stonden ze daar. Duidelijk waarom? Allemaal 600.000 waren ze, allemaal de krachten in het macro, in het, in het algemeen, wat in, in elke mens aanwezig is. En daarom werkt het allemaal voor elke generatie, precies hetzelfde. werkt het ook in, mini, in het mini, ja, in, de, in, de, in dit individu. In het individu werkt het precies hetzelfde als voor het volk Israël. Eigenlijk. Dus eigenlijk, wat de Torah spreekt voor het, volk, voor het volk Israël, is geldig voor elke mens. Absoluut voor elke mens. Eigenlijk. Natuurlijk men dat, men begreep men dat niet, dacht ik dat het Joodse Torah, Joodse wet ofzo. Het is precies hetzelfde voor een hindoe. Voor een bosneger. Voor een uh, Amerikaan. ja. Zelfs van Amerikaan. En voor iedereen. En ook voor Papua. Voor iedereen. Elke mens absoluut geldt precies hetzelfde. Of de ontwikkelde mens, onderontwikkelde is. Ontwikkelde of niet ontwikkelde. Zijn eigen, zijn eigen proces van groei. Maar elke heeft, hij heeft die 600 punten in zichzelf. Ja of niet? En daarom, zegt hij, waren zij waardig. De ontvangen van de Torah. Uh, Ki Fijftien nadepunt. Kiega asiea. zestin Malhut. malchut. En je zegt de varum. Noch een keer haade ons varum. Kiega asiea. Van de asiea. Shegi zestien malchut. Dadi die malchut is. Alta. Steig op. Wegelbisha. En bekleid. Bekleide. Et abwe ima ilaïn. De gochere abwe ima. 17, we nigla zoot hijovel en onthuld werd het geheim van jovel. Jovel is dan eens eh, per vijftig jaar, zoals men zegt het, eens per vijftig jaar bestaat het joveljaar. Joveljaar is een jaar van de bina. Ook dat kon ik geen antwoord opgeven, nergens. Dat zei eens per vijftig jaar bestaat in het geestelijke, maar ook in, op, op onze aarde werd wordt werd zo geprojecteerd. Ja, omdat hetzelfde. Dat eens per vijftig jaar bestaat het jaar van Jovel. Het jaar van Bina. Jovel is Bina. En waarbij uh, alles wat, laten we zeggen, dat alle contracten bijvoorbeeld voor het, voor het, voor het onroerend goed, wat dan ook, dat men bijvoorbeeld iemand was, kwam bijvoorbeeld in problemen. En hij moest uh, zijn grond verkopen of noodgedwongen of men hem als in slavernij namen of zo en een grond werd van hem ontnomen. Dan, volgens in Israël natuurlijk, dan op de vijftigste jaar, iedereen komt weer terug naar zijn eigen huis, ontvangt weer zijn eigen grondgebied. Alles, want de grond is niet, is niet duidelijk, het is alleen daar. Natuurlijk, nu in Israël nieuwe, nieuwe wetten, nieuwe democratische wetten van de hele wereld, maar is het niet zo. Op die dag, want zoals so als in het land Israël het land werd verdeeld onder de twaalf stammen, zo so ook naar de krachten. Het is niet zo dat uh, de, de Ruben, ja, Ruben die krijgt dat stukje, en dan, oh, Ruben is niet zo'n niet, niet mooi voorbeeld, yeah. maar laten we zeggen dan... Uh, dat uh, God kreeg, dat ook niet zo. ja, oké. Dus ik bedoel, waarom ik zeg, Ja, Want die waren de 2,5 stammen die waren in de van de Transjordaanse. Maar ook dat is een stukje wat later zullen ook behoren tot het Rijk van. Maar, maar bijvoorbeeld de, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld of of de niet Jossef, of, the, of the, ja dat, dat is oké Efrayim zit er niet toe dus elke plaats bijvoorbeeld Ephraim was in het noorden van Israël ergens een plaats, ja? dan is niet alleen omdat het gegeven van Hem omdat ja goed ze hadden daar eventjes onder onder onder onder onder en onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder onder voor jullie zijn. En de andere die in het Zuiden, ja, bijvoorbeeld uh, Naftani, na, na, na, na, na, na, na, Natalia, Zwolon, ook bijvoorbeeld in het Noorden, in het aan uh, de Keus. Uh, uh, dus het is niet toevallig dat het allemaal gegeven was, want naar de krachten van die stamvader en aan de hele, hele krachten, want de Israël werd verdeeld in die twaalf stammen naar de krachten zoals so het Zoals so het de hele, de hele, de hele aarde en het hele heelal werkt naar die, naar die krachten. Net zoals twaalf uh, riemen, zeggen dat. Dieren. Yeah. dierenriemen yeah. Ook precies hetzelfde zo. So. Ook op aarde moest het ook in het land Israël zo so zijn. Duidelijk. En daarom. En natuurlijk kan het gebeuren dat, het, dat zij door bepaalde verarming, wat dan ook. <coughs> dat, dat, iemand, dat iemand moest uh, uh, het land, zijn landstuk aan iemand verpachten, of aan iemand uh, geven, of zo. Dan na vijftig jaar, kwam het land weer terug naar de oorspronkelijke, laten we zeggen, in plaats van Ephraim, een van die twaalf stammen. En die verkoopt het aan een andere stam. Oké, okay. dan, uh, dan op de jaar van de, het jaar van Jovel, het jaar van de Bina, alles komt weer terug op zijn eigen plaats. Iedereen komt vrij, het, het gro de grond komt vrij, al die overeenkomsten zijn niet meer geldig natuurlijk dat het, er werd daarmee rekening natuurlijk gehouden ja. en ook elke, elke trouwens, ook elke zevende jaar elke slaaf die moest, die moest vrij op de zevende jaar moest hij vrij ja, is ook betekent ook de zeven, waarom zeven elke, elke zeven jaar komt mal goed weer tot, tot haar tot haar volmaaktheid ja, zo kan het ook het dus, ja, is ook precies hetzelfde oké, okay. dat is even tussendoor. dat heet Jovel, Jovel betekent dus de Bina, Bina heet Jovel ook in Rusland trouwens, Russen bijvoorbeeld dat zijn slaven, dat zijn gewoon een heel ander volk, en volgens hun eigen uh, nog oeroude tradities nog voordat zij christendom hadden hadden uh, uh, hadden aanvaard, dus in de, ne in de negende eeuw of de, negen, of de tiende eeuw, tiende eeuw van, de, van de, deze, deze jaartelling. Hadden ze hun eigen oerwetten. Waarbij de op de vijftigste jaar. En zeven, ze hadden die wetten niet dus. Maar ze hadden de wet al ingesteld. Omdat ook hun. Bij hun is het ook wel doorgedrongen. Oerouwe volkeren. Hadden ze nog dat wel van boven gekregen. Dat op de vijftigste jaar. Elke slaaf die ging naar huis. De wet want ik weet niet of dat goed nageleefd wordt, dat, word, dat was misschien niet, maar, maar de wet was zo dat iedereen moet wel vrijkomen. En dat komt door de Torah, wat dit allemaal geschreven is. Door de geestelijke wetten. Oké. En nu spreekt hij over het woord over die malchut Over de toestand waarin het volk Israël, wat hij noemt volk Israël, zich bevond. Bij uh, het ontvangen van de Torah. Wat is, was het? Dat zij kwamen, dat zij kwamen met hun malgoed tot aan de ima Naar krachten, ja? Zij kwamen naar krachten tot ima En hij gaat ons straks, straks, nu, straks vertellen wat betekent dat kracht, krachtmatig, krachtsmatig, wat betekent om te komen tot ima He, wat voor toestand was van de Torah toen ze ontvingen. Zo zij ontvingen. Zorgen vertelde dat. Toen zij ontvingen de Torah. Toen was het. Toen was het de toestand. Toen was het toestand dat de. De dood als het ware ophield te bestaan. Zo'n toestand. En natuurlijk hadden ze dan. dan hadden ze dan. Was in, dat, Met de gouden kalf. Hadden ze dat verspild natuurlijk. Maar ze hadden die kracht al toen om, waarom is dat zo? Hij zal ons een beetje vertellen dat. Want de Malchut heet Aretz, ja, land. En Bina heet de levende, het levende land. Uh, Eretzchaïm. En zij kwamen in hun bevattingen, in hun zuiverheid. Ze kwamen tot de Chaim. Eretz, Eretz tot het levende land, betekent dat ze zichzelf zo gezuiverd hadden en opgebouwd hadden, dat zij alleen maar van dat licht konden leven. Alleen dat nou, zo geweldig licht, waarbij de zonde van Adam, de zonde van de slang, de zonde aan de, van de uh, boom van goed en kwaad, werd daarmee als het ware over Natuurlijk was het momentopname, maar niets verdwijnt in het geestelijke, duidelijk. Daarom bleef in dit volk dat leven, ik zeg het in elke mens bleef het natuurlijk, want we zijn allemaal met elkaar verbonden, maar in dit volk bleef het echt leven, dat, dat moment waarbij zij ach, boven het dood, boven de dood uitsteken. Dus ze hadden absoluut geen verbondenheid meer met de dood. ...boven de engel des doods... ...gekomen waren. En natuurlijk hadden ze daarna nog... wat was momentopname... ...maar daarna hadden ze gezondigd... ...met die kalf... Uh, ...met die... Uh, uh, de ...gouden kalf... ...ook daar is, is absoluut... ...zoger verteld wat betekent dat het allemaal. Het is, het is... ...we zullen wel leren, we zullen heel andere dingen leren... ...waarbij, waarbij de kracht ...naar de krachten zullen we begrijpen... ...wat het allemaal is. Maar ze hadden toen... Had, hadden zij toen dat niet, was daar toen niet de, de, de zonde van de gouden kalf? Zou de hele mensheid was, zo veel redding ontvangen? Zou ook zeggen, zo vertelde ons maar, de krachten. Zou ook de redding voor Israël zijn en voor de hele mensheid. En omgekeerd, doordat zij gezondigd waren, ook de dood kwam weer ook aan alle volkeren. Zo zegt ook zo. Aan alle volkeren kwam dan toen ook de dood weer. Uh, dat is een terugkeer dat ze maar okay. Ja. Oké. Okay. Okay.